Hier zijn we, aflevering en oh, nee. wel een heel speciale ja, aflevering 14 van de bdw ja, het is vandaag verkiezingen geweest, dus uh, normaal gezien zijn ze eindelijk van die flauwekul verlost. Goed zo, dat is de juiste instelling van in de deze. De maar uh, het, het groot moment suprême, dat was natuurlijk gisteravond. Ja, gisteravond was de grote show in Arnberg. maar vertelt u maar, u was erbij, meneer van. Ik heb het gespeeld, dus ik heb het eigenlijk zelf niet gezien. Nee. Nee, en ik was ook te druk met mijn knopjes bij te houden. Dat is iemand niet gezien zeggen. had, al, meneer, ik, meneer. Zat, uh, ik zat uh, achteraan in de zaal, ik heb alles Praat. gezien. Ja, en de schepen van uh, Hollandse Zaken is er ook. En die hebben het ook gezien, dus ik ga even de micro deur geven. Zeg. Dat klopt, ik heb het zeker gezien en het was een uh, fantastische voorstelling. Ik was erg onder de indruk. Ja, ik heb zoiets, als je het de, al de zaal was helemaal vol geloof Vol, he? Ja, he, helemaal, ja. heel enthousiast. En uh, heel bijzonder vond ik dat uh, meneer uh, Philippe de Winter uh, ook uh, op bezoek was gekomen. Die was er toch? Die uh, was aanwezig, ja, ah, ik heb okay. hem uh, gezien. Ja, Oké, okay, dus, uh, maar ik niet. Waar zat hij dan? Ja, ja, dan ja achter wel. u, is het wel. Ah ja. <laughs> Vlak achter u. En bij Anke van der Meersen, daar er kijkt ik er normaal gezien niet over. Hoor. Nee, nee, nee. Maar kun je nagaan hoe toegewijd ik was aan het welslagen van deze onderneming? Hè? Of Hoe vreemd dat jij bent aan de Antwerpse politiek. Is, nee, maar, hè? Ja, maar dat is ook zo. Ik ben import. Hè? Ik, ik, ik, ik land hier met mijn voeten zo ineens in de aarde van de politiek. Nou, wie had dat nou gedaan? Twintig jaar geleden is hem hier dus aangekomen als de meeste Hollanders. En vanuit, daar hebben we het al lang genoeg over gehad. Hè? Ja. Daarom bent u er natuurlijk, mevrouw Lang, Geschepen van Hollandse Zaken... Ja. En dit soort van uh, hopeloze gevallen toch al. Uh, oh, garme. Nee hoor, ik vind dat niet hoor. Hij is nog niet eens verkozen en praat nu al als een politicus. Ja, ja maar hè? dat, moet, hè? dat <laughs> moet. Dat hoort erbij. Hè? Nee. nee, nee, nee. nee, nee, Ik kan me herinneren, 4 mei of zo belt hij me op. Jo, uh, ik heb een grap. <laughs> en toen is dan uh, dit hele boeltje aan het rollen gegaan. Hè? Maar ja, en dan achteraf beschuldigen dat die Hollanders te laat waren. Want er was nog helemaal geen partij. Ik begrijp u niet. We nee, hebben het heel diep nadenken ik zie je. Ja, meneer, oh. meneer is van, kijk, als ik me ja. niet vergis, he, was eigenlijk de bedoeling om een show te doen in een armen ja, ja. die we gisteren gedaan hebben. He. Ja. En bent u persoonlijk zelf met het idee afgekomen als we er eens een partij van maken? He, en u bent die van de Hollanders die niet geregistreerd is. Dus nee, dat ja. was eigenlijk mijn ah, idee, ja, meneer de ja, Ik, ja, ik, ik poeste dat, ja. gezamenlijk ja. idee. Het was dan garen. <laughs> Pardon, garen. <laughs> ja, ik poeste dat wel, ja. Want dat vind ik ook flauwekul. Als je net doet als op, moet je het ook echt doen, ja, oké. Nou is het echt. Hè. Dan zitten we hier te wachten tot een uitslag bekend is. Het onnozel is natuurlijk, als die podcast wordt uitgezonden, dan weten we het en dan weten we het nog niet. Ja. Nou ja, met een heel klein beetje geluk, want ik zal het even beschrijven voor degenen die er niet bij zijn. We zitten in het hart van Borger, Rocco. Of nee, hoe wordt dat? Hey, <laughs> uitslagen. Uitslagen, oh, de kiesbureau. Hard. Oh jee, ik spring op mijn... O, oh, die komt, komt hier een biertje uh, kiezen. Uh, voorzitter van een kiesdistrict met uh, de uitslag. Maar uh, Dus hier zitten wij op dat plein, op een hoek, uh, terras, uh, café Mombasa. En als het een beetje meezit, komen we tijdens deze opname te weten... ...wat de uitslag is in Antwerpen en ja. hoeveel harten je hebt veroverd. Het feit dat wij hier zitten is natuurlijk uh, een uh, idee van onze schepen van Afrikaanse zaken... Overigens afkomstig uit Mombasa in Kenia. Die is dan waarschijnlijk altijd aan te schuiven in het Oh, Oké. Okay. Ja, zo gaat dat. Maar die kijken daar ook niet van op. Hè? Want die mensen, die voor hun is die tijd geen verspilde tijd. Dat is Afrikaanse tijd, hè? dat ja. voeren wij ook in. Hè? Vanaf morgen, als wij verkozen zijn, dan wordt de Afrikaanse tijd ingevuld. Dat is eigenlijk geen tijd. Is dat wel... Ja, precies. Ik, ik kom in de ochtend of ik kom rond nou, de middag. Nou, ik en... kom gewoon, maar dan is toch niet zeker weg je nee. komt of niet. Dus... Nee, nee. En als er iemand twee keer met zijn voeten op de grond stampt, feest. Ja, dat is een. Dat, is een, ja, dat, op, ja. dat soort opmerkingen maken we niet in onze partij. Hè. Nee. Iets van u moet ik erin skinnen. Hè. Nee, maar uh, nu. Uh, in de volgende podcast gaan we wat highlights uh, doen. Want, uh, de ik volgende? Heb gewoon, ja. <laughs> nou ja, hoe dan ook. Ik ga zeker uh, wat highlights uh, pakken uit de show. Maar. Uh, wat we nu misschien wel willen weten is hoe het naar afloop is gegaan van de hele Ik vind het eigenlijk wel mooi. Onze schijnburgemeester klaagt altijd dat er geen microfoonstatieven zijn. En nu gebruikt hij de schepenen van Nederlandse zaken als statief. Ik voel me uitgebuit. Ja, eigenlijk wel. Niet. Ja, maar je doet het heel goed. Je bent professional. Ja, er zijn ondertussen uitslagen binnengekomen nee, nee, en we nee. hebben nog geen, nog geen enkel stem. Er is veel telefoon. Oh, ja, dat is de voorzitter van Turnout. De voorzitter van Turnout? Van een andere partij in Turnout, dat is een overloper. Oké. Okay, oh, ja. Die mensen die hier stonden met, met de uitslagen. Uh -huh. Oké. Okay. Maar ja, dus uh, als het even. Maar je hebt toch wel een aantal harten veroverd. Dat, dat, dat legt je ook een bepaalde verantwoordelijkheid op. Ja, hè? Mensen die in de toekomst aan het jou Het hart van de schepen van Hollandse Zaken hebben we uiteraard. Veroverd. Dat is waar, dat is waar. Ja, ja. Het hart van. Ja, dat betwijfel ik al of ik het hart van de spiegel. <laughs> heb ik wel een hart, wel denk ik wel. Nee, maar ja, waar het mij om ging is. Dus volgende keer ja, gaan we sowieso, uh, sowieso wat highlights van de show doen. Want die hebben we opgenomen en die was hilarisch. Uh, maar ja, ondertussen uh, staat uh, de groet en baas van de Mombasa, dus de Mombasa eigenlijk. Uh, staat hier uh, valt ook het te pechje van uh, den Eastman. Ja, oké. Okay. Ja. Je hoort meteen bij het goede volk dan. Hè? Ik ben wel aan het inburgeren, hè? Alleen. Als heeft hij jou. Ik hem alleen zeggen. <laughs> nou ja, is goed, hè? Uh, maar. Uh, beschrijf ja. eens uh, wat er dan na afloopt, want er is een uh, mars geweest op het stadhuis. Ja, we hebben ja, terug uh, recapituleren. Re -re het is laat geweest. Het is laat geweest. Recapituleren. Bush. Herkijken. Bush. Ja, uh, herbekijken. Uh, we hadden dus de show gisteren, de show, de grote. Uh, de show. De, de eindshow van. Uh, ja, van van de, het verkiezingen, verkiezingen, de grote verkiezingsshow. De grote show, nou, met, uh, de, het panda pakje en van alles en nog wat. En daarna de show was er een grote mars op het stadhuis met de mensen. Ja, en uh, hoe bent je ook meegegaan? Mevrouw en was erbij. Uh, ja. ja. En, en hoeveel volk denk je ongeveer dat daarbij was? Wel, dat denk ik er vanaf volgens de politie. Dus volgens de meuter, Gilbert de Meuter, hoofdadjutant, waren er uh, twintig man. Uh, volgens mij waren er een drieduizend man. Oké. Okay. Ja. Ik denk ah, ja. ergens tussenin, denk ik. Persoonlijk. Nou, we, kunnen, we kunnen zo Sean Spicer destijds stellen. Dit was de grootste mars... Vloeg mensen ooit die opgedaagd is op een nachtelijke mars naar Op een het vrijdagavond. Ja, dat is, dat is niet helemaal waar, want de NVA heeft dat zes jaar geleden ook gedaan. Het ja, maar ja, maar, maar ja, was geen vrijdagavond. het was de zaterdagavond trouwens. Voilà. Zeg je het waar, ik denk ik een honderdtal maanden, denk ik. Wat denkt u niet zoiets? Ik Heb idee. je geen idee? Dit was de grootste crowd ever. Yeah. Ja. <laughs> Allee, dus... En dat is hetgeen wat u onthouden hebt van gisteravond. Nee, de maar mes. ik was er niet bij, daarom ah, vroeg ook. ik het. Hè. Want, ah, okay. Ja, Ik moest afhaken wegens... Uh, ja, ik had gisteren een heel zware dag. Ik was ook nog weer eens 25 jaar getrouwd. nog uh, ja, dus, ja. dus dan nog plichten vervullen, je kent ja, dat wel. Dat is proper. Dus en uh... ja, je toch mee in de podcast gekregen, kregen, hè, dat er ja, 25 jaar getrouwd is. Dichter... Ja, ja. ja, dan klink je ook wat beter. Toch gefeliciteerd. Ja. Je ja. Je ja, dankjewel. Dan kun dan je ook ineens een beeld vormen hoe oud dat hem is. Ik? Ja. Nou, ja. laat de luisteraars eens uh, gissen op mijn stem. Ja, veel andere factoren. Ja, we, ze de, niet. we gaan het aan de schepen van Hollandse Zaken vragen. Nee. Wat denkt u, hoe oud is de man? Ja. Ik zend de van 57. Ja, dus dan ben ik 61. Ja, Ja, ja, ja. ja. ja, ja Dus ja. ik ben een semi-bejaard. Ja, ik kom in mission. aanmerking voor voordelen op de bus en uh, bij het huren van fietsen en nou, sociale je wordt dingen. wordt al een beetje incontinent. Ja. Ja, dat begint ook al, ja. ja maar dat ja, moet ik ook wel heel zijn, snel... Ja, hij is ook heel openhartig, Ja, kom aan, Dan begint, ja. begint de politiek toch, ja, hè. Hongaar, is een Hongaar, eigenlijk, hè. Nou, ja. Er zijn ja. twee Hongaren hier, dus ja. Maar waarom denk je dat wij zijn weggegaan? <laughs> Omdat de aardigen, die zitten hier, hè. Ja, dat is waar. alleen ja. ook de Hongaren in Hongarije, die kennen we niet, hè. Dus nee. ik weet niet of dat de aardigen hier zitten en de niet aardigen daar. Dat weet ik. Je nee. moet daar gewoon vanuit nee, dat ga ik... gaan dat het zo is. dat is goed. Ja. Ja. Oké, okay, dan doen we dat. Daar ga ik niks over zeggen. Dat moet iedereen maar zelf. Dus ik heb hier nog concrete vragen eigenlijk over... Uh, <laughs> nou nee, eigenlijk zitten we hier nu een beetje te wachten op de uitslag. Uh, ja, dit is een beetje een uh, meer ongestructureerde show. Want ja, de laatste week zijn we eigenlijk heel druk geweest met het voorbereiden van de, van ja. de hele... Toestand, dus ja, echt van veel inhoud creëren is er niet van. Nou, maar we kunnen toch een uitgebreid verslag geven van de show van gisteren? Hè? Absoluut. Maar dan maar, ja, also als ik zeg, ik heb het zelf niet gezien, dus ik stel voor dat de, de, de, de, de mensen in de zaal er wat over vertellen. Hè? De mensen in de zaal? Ja, mevrouw ja. schept van Hollandse Zak. Ja, dat, dat, dat de telefoon. De microfoon tele tele ja. ja, Ik heb me goed gelegd, hè? Nee? Ja, ja toch? Ja, mag ik het zo vertellen? Wat moet ik daarover vertellen? Heb je gezien? Dat heb ik gezien. Nou, vertel eens een grap. Oh, een <laughs> heb je grap? één grap onthouden? Eén grap onthouden, dat is altijd moeilijk hè? Ja, dat is heel ja. Ja, dat hadden we misschien niet mogen vragen is het van zoiets. Mm -hmm. <laughs> nou, die, die bij onze familie het meest was blijven hangen was die, oh man. <laughs> de uh. delivery en de timing en de impact was helemaal perfect van die. Dat was uh, extreem geslaagd. Ik was ook even benieuwd toen die panda het podium opkwam. De voorlaatste keer dat ik Geert zag, de schijnburgemeester, Toen vertelde hij mij dat hij een mailtje had gestuurd aan Bart de Wever. Met de vraag of hij dan alsjeblieft in dat panda kostuum op wilde komen. En ik dacht misschien is het gelukt. Want ik dacht namelijk, dat zou namelijk heel slim zijn geweest van Bart de Wever om dat te doen. Vijf minuten dansend het podium op, dan had hij harten kunnen veroveren. Ja, maar gelukkig hij wil die geen harte veroveren. Hij wil je ziel. Ah ja, nee, daar kunnen we niet aan beginnen. Nee. Dus gelukkig was Geert het zelf. Dat was al een geruststelling. Ja. He wants your soul. Oh my ja, dat is een koude kerel. Dat is een koude kerel. Is dat, hoor. Die, die, die, die. Die gaat niet over harten, denk ik. En wat bij mij ook heel erg is blijven hangen, is het grapje van uh, de minarets, Maar dat was dan de minaret. En dat ik daar eigenlijk wel alles van wil weten. Maar dat komt omdat ik heel nieuwsgierig ben van aard. Zo. Dus daar heb ik het dat wel heel een... druk mee in mijn hoofd. Wel, dat ja. is al één ja, uitgebruik... wat, uh, wat de minarets betreft, uh, is al heel de tijd thuis. He. Ze hebben hem thuis gaan opvangen. Hij stond thuis achter het raam te zwaaien. Dat dus was het een, dus een LCD. Bekam, maar... Dat was een large screen. Ja, dat was waarschijnlijk uh, wel. Ja, dat was ik eigenlijk. Ik stond daar uh, in het huis uh, te wuiven. Dat was niet toevallig. Ja, dat was want fake. ik moet dus misschien interessant om te vertellen, of we hebben het al verteld, want mijn korte termijn geheugen had me volledig in de steek. Ja, uh, dat ik gaan stemmen was vanmorgen, maar ik had al eerst gaan checken wat voor kleren dat hij aan had. Okay. Dus ik heb nou net dezelfde kostuum mijn grijs kostuum en mijn blauwe Das exact hetzelfde als de burgemeester, omdat het natuurlijk de kans groot is dat ik hem nog tegenkom vandaag. Ze ja, ja. dus gaan natuurlijk wel een beetje rondhangen nog bij de partijen, dus bij de NVA komen waarschijnlijk ook nog wel langs. Dus het is leuk dat we hetzelfde zien. Ik, ik heb beide ja. foto's ook op Facebook gezet en inderdaad, het, je ziet bijna geen verschil geworden. Hè. Nee, oké. Okay. Dus ja, het stopt dus niet hier, hè? Het. Ja, <laughs> Het dat brengt ervan af. Als burgemeester uh, wordt natuurlijk. Hè, want, uh... Maar nou als, als, als van bezienburgemeester ga ik die natuurlijk niet nee, nadoen, nee. Want dat wordt niet echt plezant. Er zijn wel resultaten. Ja, er zijn resultaten aan het binnen Druppelen, maar dat is alleen van het district. Ja, met het district we dus daar hebben BDW niet aan meegedaan. Dus... Nee, we hebben eigenlijk de papieren vergeten binnengeven. <laughs> Oké, okay. zo is dat. En uh, momenteel is het zo dat NWA 5% wint. Groen wint 6%, SPA status quo. En de verliezers zijn de VLD en Vlaams Belang. Ja. Het gaat over het strikt dan, hè? Ja, het dat is, is, is natuurlijk strikt. wel zo. Als het okay. uitgezonden wordt, is dat. Uh, bla bla bla bla. <lacht> <lacht> het is echt laat geweest ja. voor iedereen. Ja, na de mars was er natuurlijk nog een feestje met de grote Axel Diesel, uh, DJ Axel, daasleren. Ah, ja. En uh, dat was een heel goed feestje. Heeft weer fantastisch gedraaid ja. en uh, goed gedanst. En het was toch ook wel laat, hè? Ja, vandaan. Ja. Kijk eens daar, daar komen de stemmenbrengers. De de stemmen, die je had even hier langs moeten komen. Dag Hilde. Ah kijk. Hey, Hij de, kent dus de, de stemmenbrengers. Je komt stemmen hier er langs hier daad, toch op de dus fiets. Als, als we in ja, heel veel stemmen ja. hebben, ik dan weten we hoe waar dat daar komt. Waar uh, is dus stemmen dus Zal ik denk nog iemand anders interviewen? 130, en hoeveel hoeveel mensen zijn er? En de voorzitter. Oh jee, de voorzitter van een stembureau. Is dit een stembureau waar... Ja, dappere mensen enzovoort. En weet u de uitslag al? Gaan brengen, ja. Maar je weet het al. Ja, uiteraard. Ja, oké. Okay. Ik ben een paar keer mee in het kot geweest. En, en, hoe was Dat de stemming op het stembureau? De stemming was, was heel uitermate goed. Uitermate, echt waar. Okay. Ja. Altijd leuk. En nu is het tijd voor een pint te vatten en of de, de, de hele ellende weg te drinken. Zo. <laughs> twee pinten. Ja. Okay, op één been kan je niet staan, hè. Nou, kijk eens, luisteraars, de democratie zit in goede handen. Als zulke ja. mensen de stemmen in handen krijgen, hè, in dan handen weet je... Daar word je gelukkig van. Daarom. Daarom was ik al bang voor, ja. <laughs> nou ja, kijk eens, vind vindt me toch nog aardig, hè. Je moet toch iets ja, nu hebben. nu dat jullie geen collega's meer zijn, wel. Nee, nu niet meer, maar dat was vroeger. Ja. Ja. Het was blijkbaar niet overal zo leuk, want er is ook een stembureau afgesloten... omdat er een wit poeder was gevonden. Ja, dus, ja, uh, heeft iemand geniest. Geniest. <laughs> en hier naast me staat ook Philip Goldface. Ja, ja. Nou ja, ik dus wil hem bedanken voor, voor de mooie mag ik, Philip Goldface ook nog bedanken voor het gigantisch vele werk dat hij gisteren ja. gedaan heeft. Van morgens tot avonds overal naartoe gehost ja. en gereisd. Metale bureauschonalen, uh, noem maar op. Dus uh, geweldig ah, gedaan. En ik, dacht A, weg, op, de ik kom, denk kom, kom. ook uh, bijvoorbeeld Bad Ja. Normaal uh, doe ik hier. Applaus effect, ja, dat gaan we doen. Ja, en, en ja, ook een, een, een speciale vermelding voor Bert Lezy. Ja. want die ben ik op het einde van de show vergeten te bedanken ja. voor het maken van een fantastisch, geweldige clip. Dus, Bert ja. Lezy hierbij. Ja, dat stukje moeten we beter instuderen volgende keer. Ja, maar ja, ja, maar ja, maar ja, maar ja. Nee, het is helemaal perfect gegaan, toch, ja. uiteindelijk? Ja, dat is waar. Ja, ja oké. Okay. Uh, heb je ooit wel eens de laatste paar dagen, weken? Ergens met het idee gespeeld van wat als, toch op de een of andere onverklaarbare, surrealistische manier net genoeg haalt om een zitje te krijgen. Ja, dat zullen we straks bekijken als de cijfers, er liggen op voorhand, kunnen we natuurlijk Nee, Maar worden ik worden. vraag dat niet. Ik vraag, heb je daar wel eens in je. Oh, je vraagt dat niet. In ja. je hoofd mee gespeeld met het, uh, het is met, toch een vraag. Van wat als. Dan moet ik er een he. antwoord op geven? Ik Jij kan het antwoorden... Ik zal als... het antwoord geven. Ja. ja. Ik kan ook als de hanen zeggen, we pakken het probleem aan als het zich aanbiedt. Ja, ja. Ee alhoor. Oké, wauw. Ah, dat komt is de, de promotieafdeling van de BDW die voorbij komt. Ja, dat wordt uh, de nieuwe militie. Die komt zich al uh, installeren. Ja. We hebben namelijk de Hells Angels gevraagd om op burger uit te komen. Om hier een klein beetje orde te scheppen. En vanavond ja. is het zover. Dus die maken zich klaar om hier de boel uh, ja. te organiseren. Ja, ik heb dat ergens gelezen in een van de studies die Ziel bij de Meuter gemaakt heeft. Over het veiligheidsbeleid. Dus, uh, Inderdaad, ja. Uh, de politiediensten uh, worden volledig overgeheveld naar ja. de Hells Angels. En waarom niet de de, de de misdaad aan laten pakken dan weet je dat het binnen één kringetje blijft allemaal. Dat begrijp ik, is nergens van meneer Eastman. <laughs> dat is dan ook zo, als de Hells Angels hier de boel komen oplossen, dan lost de misdaad de misdaad op, toch? Ja, precies en dan nou, heb je nog ik ik maar dan. de held van de misdaad over nou, en daarna die Hells Angels inblikken en dan is het helemaal weg. Ja, dat is hier jouw aspect. Maar ik vind dat we de Hells Angels niet moeten inblikken. Ik vind dat eigenlijk heel toffe mensen en een leuk café. Het is ook het enige café waar je mag roken. nog. Ja. Ja, ja. zeker. Ja, is er is nog één op de Dam. Dan ah, er zijn er twee dan, oké. Op de Dam mag je ook roken. Er hey, daar, kom, daar komt nog een eentje langs. Gaal, oh, sorry. Oké. Okay. Sorry. Maar, ah, fijn. Uh, het is een lange ruk geweest, zou ik maar zeggen, deze hele reis. Ja, het is heel Nederlands. Ja. Ja. Dat woont 17 jaar en ik ken wel het verschil tussen een ruk en een rit niet. Een, een lange koers. Ja. He, het was best een lange Dat is inderdaad koers. Vlaamser. Uh, <laughs> ja, wat ik even wel boeiend We vond leert gisteravond. leert wel snel bij, vind ik. Ja. Wat ik wel even, wat ik he, wel zee, heel, ik ben heel ben boeiend een vond de gisteravond. een ja. rit. Ja. ja. Heb je iemand bedankt die jou uh, eigenlijk getriggerd heeft? En, uh, omdat hij zei dat je een bepaalde gelijkenis met uh, jouw imitator had dat is even uitweiden, want dat is dan ja, even ja, dat aangeraakt. is ondertussen al enkele jaren geleden. Dat de Johan, hè? Ja. want mijn vorige personage voor uh, Bert de Wever was uh, Pietje Puk. Hè? Dus uh, toen ik Pietje Puk heb, Uiteindelijk he, een, een, een kleine overstap. Met... Eigenlijk is dat gewoon de snorrenruf en het is in orde. Hè? Een ander kostuum. Ja, inderdaad. <lacht> dus um, de Johan, de, mijn acteur met Pietje Puk, zei op een bepaalde dag van... Weet je op wie dat je lijkt? En vallee, daar is het allemaal begonnen. Oké. Okay. Ja. En, en toen ging er iets uh, maar ja, ja, bij ik geling, ik geling. uit. Voilà. Er ging een klik in je hoofd om. En, en... Inderdaad. En ongeveer drie jaar later zitten we hier te wachten op de uitslagen van de verkiezingen. <tie> zeg nou nog eens dat het leven surrealistisch is of zo. Dat ja, is toch heel logisch. <tie> ja, dat is ja, heel logisch. surrealisme niet van in. Dat ze zeggen van gelijk op het neer. En drie jaar later wachten we de verkiezingen. Dat is toch volledig in de lijn van de verwachtingen. Mevrouw de Schepen van Hollandse Zaken. Ja. Ja. Tijdelijke samenloop van omstandigheden. Ja. Uh, maar ik denk dat we nu even genoeg hebben bijgepraat. Ik, ik zou zeggen, we gaan er nu even uit en we wachten op de uitslag. Van de... Dat huh? het heeft geen zin, want straks dan, uh, weten mensen alles al. Ja, maar dan kun je dus er dan weten de mensen in de koortjes meeluisteren naar je eerste reactie. Nou ah ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. U bent een echte journalist, dat is waar. Nou ja, van, ja, ja dat wat heet. En, en dit is geweldig om, om zoiets mee te maken. Ik, denk, ja. ik tril helemaal. Ik zit eerlijk gezegd nog mee in een vraag. Oké. Okay. En dat is onze van: Chris. of dat onze schijnburgemeester morgen is zegt van kom, laten we in gaan voor 2019 ook? Ja. Dat is iets anders. Dat, dat zou dan gaan om het Vlaams parlement, geloof ik? Ja, dat heb ik al gezegd, want er is een heel ander plan voor. Daar wil ik een lijst maken met alleen maar... Uh... Mensen die dezelfde naam hebben als bestaande of gestorven politici. Dus dat we op zoek naar dubbelgangers van Chris Peters, uh, Bart de Wever, maar ook van Leo Tindemans, van Jean-Luc de Hane. Een ja, best mag... tof eigenlijk. Jammer genoeg kan ik dan zelf niet op de lijst staan, maar dat lijkt me een heel goed plan. Okay. Ik kan wel voorzitter van de partij zijn zonder op de lijst te staan, uiteraard die boezer. Oké. Okay. Okay. Dan, dat, is, dat, is, dat gaan we voor. Dus er ja, is een lange termijn visie. Daar wel. kijk ik ook naar uit. Jo, nee, dat is geen lange termijn. We moeten vanaf nu vol een dubbelgangers. dubbelgangers. Mensen met dezelfde naam beginnen bellen. En dat gaat heel makkelijk worden. Want als je Jean-Luc de Haan heet, dan zit er waarschijnlijk heel hun leven gepest geweest door iedereen in dat gelakken van oh, Jean-Luc de Jean-Luc de Haan. Dus dan krijgen die mensen eindelijk het moment, het punt, dat de mogelijkheid om revancheboost te nemen. Uh. Ja, en wat is die nu door al dat gepest extreem Vlaams belang zijn geworden? Ja, of dat, zo? Is dan, dat is dan een een spijtige zaakje, ah, ja. okay. Dus we moeten wel een... Vlaams Belang, alle sympathie voor Vlaams Belang. Ja. Wie zat er gisteren in de zaal achter u als enige kopstukje? Ja. enige politicus die zijn woord had gehouden. Ze gingen allemaal komen, maar er is er maar één. Ja. Donald geweest, Trump? De, no, no. Nee, Wie? Philip de Winter. Philip de Winter, voilà. ja, die trekt aan dus dezelfde zeilen. Er zijn die... maar twee politici die te vertrouwen zijn in de Antwerpse politiek. En dat ben ik en Philip de Winter. Ja. Zo simpel is dat. Ook al hou je niet van de boodschap, maar hij zegt waar het op staat. Nou, ik heb het ook niet over de boodschap. <laughs> de grote boodschap. Nou, dat wat je een grote boodschap noemt, dat mag u zelf beslissen. Hè? Nou, ik heb vanmorgen dat artikel gelezen in de standaard. Ik heb me dan voor één artikel eenmalig in laten loggen. Ze hebben nu mijn mailadres en mijn bloedgroep en alles. Maar ik wou het zo graag lezen. En daar stond toch wel een positief. Heb je het zelf gelezen eigenlijk? Wat? De standaard interview. Met Die doen met... er wel meer per dag. Met wie? Kunnen kunnen specifieker zijn. met, met, ah, met, met mij? Wie? Ja. Ah, Oké. Okay. Ah, ja. Okay. Met ik, heb dat het, ik, ik heb het geleerd. Ik heb het. Gele... Allee, ik heb het uh... Op, uh, doorgestuurd gelezen, maar niet in uh, de krantversie ah, okay. nog niet, niet. Nee, maar uh, dat gaf je toch wel een heel uh, positief beeld. En, to en toch best een beetje ook filosofisch... ...dat het uh, wat, wat een beetje over deze hele grap heen gaat. Ja, ja toch. Die moest iedereen niet... ...dat ik naar nou nog eens een schuimburgemeester ben. Hè? <laughs> nee, nee. Niemand maar... neemt nou serieus, maar er zit wel ja. wat meer achter. Hè? Ja, en, en het, het ik zou me een... ook verbazen... ...als dat niet dadelijk in de uitslag uh, vertaalt. Ja, nou, ik zeg het. Tot hier zijn de negen bureaus verteld verteld. We hebben nul stemmen, dus... Dat ziet er goed uit. Nee, ik heb, ik heb op mezelf gestemd. Dus op zijn minst één stem. Ja, maar ja, wij zijn in hetzelfde bureau geweest. Ja, dat is ik heb ook op u gestemd. Dus ga je dat weer stemmen? Oh, wauw. Ja, ik dacht dat ik er drie ging want mijn mama ligt in het ziekenhuis. Dus dat, dat gaat ja, niet we lukken. hebben volmacht op te vragen, nee. nee. Ah, wel. Eh... Uh, wat doen we? We gaan er even uit. Uh, ja, hij zit hem wel eens voor de podcast. Hè? Iets drinken in ieder geval. Zeker. Ja, een kleine drinkpauze. Ja, je weet dat ik straks naar ATV moet binnen een half uur. Dus, uh, Is dat binnen een half uur? Oh, ATV. Oh, weet de big boys nou, hè? Ja, uiteraard. Hé, <laughs> hey, uh, oké. Okay. Als we niet meer terugkomen, dan zeg ik bij deze... Uh, dit was uh, aflevering uh, 14. Uh, komende week wordt het toch wel een beetje uitrusten. Of uh, instuderen voor uw nieuwe job. Hij is nu helemaal met zijn back. telefoon bezig. Ja, ik was even met... Uh, ja, met een SPA aan het... Ja. SMS voor mogelijke coalitievormingen en dat soort dingen. Ja. Ja, dan gaan we weer, ja. hè, de dames van de stemming. Ja, ondertussen <laughs> zit meer iets van alle dames hier op het terras uh, het hof te maken. Hè. Ja, man, Je kunt beter eerst op die stopknop duwen dan ja, dit daar. Dit is misschien ja. de laatste dag van het jaar, omdat het zo'n mooi terrasjes weer is. Dat de... zeggen we ondertussen al twee maanden. Ja, ja. Het gaat gewoon tot eind november. Maar ik dacht dat het onder uw nieuwe bewind het hele jaar zou gaan. zijn. Ja, dat is zo, dat is zo. Dus uh, dit is een goede aanloop. Het klimaat zit u al vast mee. Ja, inderdaad, ik ben dan ook de schijnburgemeester. Dus zolang als ik schijnburgemeester ben, schijnt de zon. Oké. Okay. En daarmee begint de clip ook. En daarmee eindigen we deze podcast. Alweer. Electorité salutat. zij die verkozen zijn? Groeten nu. En refacit Antwerpia greaaltus. A.V. afwee.